Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. Het zijn de eerste woorden van Griet Op de Beeks boek Vele hemels boven de zevende. Zij leende die woorden bij Spinvis en als beloning mocht hij de soundtrack van de film leveren die net uit is. Met mijn creatieve lab toog ik naar Antwerpen, naar een optreden van Erik de Jong, Spinvis dus. Weet je wat hij doet om het hoofd en dus de creativiteit fris te houden? Gewoon werken. Componeren en schrijven in zijn kokon, dat noemt hij zijn eigen klooster. Ik ben Jan Holderbeke en ik neem je mee voor een meditatiesessie met Spitvis. Hallo. Hallo, Jan Holderbeke. Hoi. Meneer de Jong, aangenaam. Welkom Hoi. in onze geïmproviseerde studio. Prachtig. Hier gaan we het over um, creativiteit hebben. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik kom net um, Rijn net de straat in en hier is de plaats waar er heel veel uh, begonnen is qua creativiteit voor mij. De Daagraat plaats um, betekent zeker iets voor mij. Dat is waar we nu zijn, het is echt nu wel heel feeriek. De zon gaat bijna onder. Het is een prachtige zomerdag. Het is ook een beetje eng, wel, omdat het nog steeds zomer is. Misschien blijft het altijd wel zomer. En we zien kinderen spelen. We zien een vrouw met een hoofddoek die daar het kindje op de schommel duwt. Dit plein bestond al in mijn hoofd voordat ik het kende. Ik had een liedje geschreven waar de titel nog niet duidelijk was. De melodie dwong af dat het drie lettergrepen. En dan plein, de, de, de plein, Hazelaarplein. Of Ooyenvaarplein. Ik heb het allemaal gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik... Dageraadplein. Uh, en toen heb ik het liedje afgemaakt. En het speelt zich af. In een, een denkbeeldig plein. Het is een beetje een surrealistisch verhaal. Waar de tijd staat stil eigenlijk. En de, onze hoofdpersoon zit op een bankje. Te wachten. Tot zij. Er is een zij. Er is een vrouw. Tot zij weer komt. En ze heeft tegen hem gezegd... Wacht hier op mij. Tot ministers weer vlinders zijn. In ieder geval... Toen het klaar was, toen dacht ik, zou dat nou echt bestaan, dat Dageraadplein en nou, plaats? En inderdaad, en, en, uh, hier in Antwerpen, het klopt gewoon. En er zit hier uh, volgens mij Café Oostende. En vlak daarvoor had ik een nummer gezegd, oh, dus het, het, het leek allemaal zo als een, als een sprookje in elkaar te, te vallen en nu zijn we hier weer. En nu ja. ga ik hier uh, heel lekker wijn drinken en, en bedenken hoe dit allemaal toch kan in het leven, dat het allemaal toch een mysterie is. He, het lijkt echt toch een symfonie van gebeurtenissen. Daar wacht ik op jou. Wanneer staat op? Um, uh, het ligt een beetje aan de periode waarin ik mijn leven uh, zit. Ik heb uh, eigenlijk ruw in twee soorten levens. Heb ik. Dat is het leven thuis in de, in de studio, in het laboratorium. En het leven uh, als we... Het toeren als we veel optreden. Um, dat, dat, is van uh, dat is een wezenlijk andere wereld dus zijn dat. Uh, zoals nu. Uh, nu, nu zijn we veel aan het spelen. En dat betekent eigenlijk dat ik probeer vroeg naar bed te gaan. Wat is dat is uur, uh, zo. Ik, ik kan wel eerder naar bed gaan, maar dan lig ik gewoon tot 1 uur te wachten. Tot, ik kan niet meer vroeger slapen, dat is gewoon zo gekomen. Ja. Dat is ook niet erg. En dan sta ik, um, uh, nou, ik, word, ik word meestal om half... 8 uur of half negen wakker en blijf ik nog even liggen, mm -hmm. en dan, ga ik, dan ga ik eruit. En dan, um, en dan, dan, ja, dan doe ik gewoon zoals iedereen: de, de mailtjes, de telefoontjes, de dingetjes regelen. Dan pak ik de spullen in en dan ga ik naar het optreden. Rijden we nu bijvoorbeeld naar Antwerpen toe, dus dan moet je voor de, altijd voor de file proberen voor de file te zijn. Dus dat betekent eigenlijk effectief dat je twee uur of drie uur de deur uit gaat. Dat, dat is gewoon het optreden. En dat optreden. Uh, en dan ben ik weer heel laat thuis natuurlijk. Het meeste is dat drie uur of later nog dat ik weer thuis ben. Dus dat zijn overzichtelijke dagen. En uh, ook, ook best wel rustige dagen. Mensen vragen dan van... Ja, wat al het spelen en al wat reizen. Is dat niet vermoeiend? En dat is niet zo vermoeiend. Want het is heel leuk werk. Het is het leukste wat er is. Want je bent met wat je ooit hebt bedacht... ...aan de keukentafel of waar dan ook... ...op de fiets of onder de douche... Dat ben je aan het uitvoeren en dat geef je dan aan de mensen en je krijgt direct uh, feedback, je krijgt direct uh, reactie. Als je, als je bijvoorbeeld een schilder bent of een schrijver, uh, dan dat wat je maakt, dat hangt in een museum of het komt bij. Maar je bent nooit bij, aanwezig bij, de, bij hoe mensen dat beleven. En, en, dus... en dan een ander leven, dat is als ik dan uh, ja, aan het werk ben, aan het schrijven ben, en dat is redelijk chaotisch. Om, ik werk thuis, dat is belangrijk, maar dat betekent wel dus dat mijn, mijn persoonlijke leven met de kinderen, nou die zijn al nou groot geworden, en die, dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus ik heb beneden heb ik in de Soeterra studio en erboven ben ik dan ben ik Erik. En, en, en, dus, en ik ben heel de dag bezig met, met kleine ideetjes. En dat kan zijn het geluid van een hi-hat of een bepaalde galm, of een, een, een, een software, een, een nieuw softwareprogramma wat ik uit wil, wil, wil zoeken. En het schrijven van een tekst of het bedenken van mijn melodie. Dus het zijn best wel heel veel soorten uh, uh, bezigheden die ik doe, en dat loopt allemaal door elkaar. En zet je je daaraan, s'morgens vroeg of hoe Ja, da, dus, ja de, de, dan is de ochtend het, het, uh, het, uh, het beoordelen van wat je die nacht daarvoor gemaakt hebt, want dan gaat het wel door tot vier uur of vijf uur uh, in de nacht. Jezus. Dan is eigenlijk alles stil, dan word je niet meer gebeld, weet je, dan is heel de wereld stil. En dan, en dan is een uur zo voorbij. Dan ben je echt een, in, in je, wat je dan ook maar aan het doen bent, ben je echt in een cocon in een van concentratie. En dat kan ik gelukkig uh, goed. En, um, en dan kijk je, op je, op je kijk hoe laat het is en is het opeens vier uur. Maar dan heb je, en dus de volgende ochtend moet ik maar hopen dat wat ik toen gemaakt heb, die nacht daarvoor, dat het ook echt goed is. En bijna nooit is het wat je hoopte dat het was. En dan moet ik het of weggooien of veranderen. En dat, is, uh, dat hoort erbij. Dat hoort er allemaal bij. Het is allemaal... Schrappen, weggooien, schrappen, weggooien en verbeteren, verbeteren, verbeteren. Dus het proces is bij mij heel erg langzaam. Maar je hebt tot 4, 5 uur gewerkt, zeg maar. Wanneer begin je dan de volgende dag? Ja, Aan dat weggooien en dat schrappen? En ja, dat dan weg... nou, eerst koffie en een krant. En dan, uh, maar dan, dan ben ik al eigenlijk alweer de hele tijd weer bezig met wat ik heb gedaan. Hoe laat ja, is het dan? Ja, dan is het tien uur of uh, zo, is het, of elf en dan zet ik de computer aan en dan, ja, dan ga ik luisteren wat ik heb gedaan. En dan met nieuwe frisse uh, ogen en oren. En dan is het ook belangrijk, dat heb ik wel gemerkt, en dat doe ik nu ook, dat je, als je zoals ik nu zeg, je, je heel geconcentreerd op een bepaalde periode aan iets hebt gewerkt, is het heel belangrijk dat je het wekenlang weglegt. Dus dat je de wekenlang niet meer naar luistert. En dan ga ik weer iets anders doen, dus ik werk aan vijf of zes liedjes tegelijk. En de, die periode van vergeten, die is wel cruciaal. Want je kunt heel goed je verliezen in details. Prachtige details. Maar niet meer goed beseffen wat nou eigenlijk het grote idee was. En uh, ik heb gemerkt dat als je het, het liedje een paar weken weglegt. En probeert te vergeten wat. En het dan weer opeens naar luistert. Dan, dan. Oh, ja natuurlijk. Dan, dat, en dat, klaar. Maar die periode van vergeten. Of, wegla of uh, wegzakken, is wel heel belangrijk. Dus uh, ik, ik kan niet maar blijven duwen. Blijven, dan, dan, dan forceer je denk ik uh, die energie. En dan wordt het niet uh, wat het moet zijn. Dus vijf jaar voor een nieuwe plaat is ja, wel. Heel lang. Dat, dat krijg je dan, ja, dat, dat krijg je dan. Ja, nou ja, het is, het is lang, maar, en, en, um, ja ik hoop maar dat. Kijk, als, als ik een boek lees uit 1940, 1950, wat nog steeds te koop is in de boekwinkel en wat nog steeds heel mooi is... dan weet ik ook niet of die schrijver zijn deadline heeft gehaald... of hoe lang die er aan bezig is geweest. Dat, dat is dan niet meer van belang. Nee. En, um, en in, de, in de popmuziek is vijf jaar een, een, een eeuwigheid. Dat, dat is, hè, dat, er zijn al vijf modes <laughs> aan voorbij gegaan en dan kom ik nog een keertje. Maar dat, nou, dat, dat is dan eenmaal zo. Ik kan het niet sneller... En ik, het, ik, het is ook goed, weet je wel, het is ook goed. En ik doe, het komt ook wel, eh, omdat ik veel, uh, ik zeg op alles ja. Er is altijd iemand, mensen komen met, uh, wil je samenwerken voor een, uh, dan schrijf ik een toneeltekst of ik schrijf veel muziek, nu nee, doe ik ook uh, regelmatig. Werken met andere mensen, dat, dat bevrucht je uh, je ideeën, dus je wordt er rijker van. maar het, het het kost wel tijd. Dus ik ben nu um, 56 en nu moet ik wel goed gaan nadenken. De tijd is kostbaar. Dus ik moet goed gaan nadenken over wat ik nou in de toekomst uh, hoe ik dat ga doen. Ja. Weet je, wat is nu mijn, mijn, de kern van mijn wat ik wil van wat ik doe. Ja. En dat, dat speelt nu heel erg de laatste uh, zo steeds meer. Het idee van eindigheid is nooit weg, in je soms. Nee, dat is nooit weg. Nee, en dat, en dat is altijd uh, een... En nu, ja, nou... Uh, vijf weken geleden is mijn vader overleden. En um, dat, dat is ook een moment... Dat is voor iedereen natuurlijk een heel groot moment. En um, nou, dat... Dat drukt je wel met, met je neus op de feiten. Het staat plat vooraan, hè? Ja, ja dat is. Ja. Ja. En ook mensen in je omgeving die, uh, nou, die ziek worden of... Ja, dus inderdaad, de, de eindigheid zit er altijd in, maar die wordt nu wel heel tastbaar zo. Hmm, en dat ja. is, uh, ja. Als je je werk in je laboratorium, je studio, uh, beschrijft, het lijkt mij ontzettend eenzaam. Nee, helemaal niet. Nee, nee dit is... Uh, eenzaam is, het is, is wel alleen, je bent wel alleen, maar ik denk dat het heel goed is voor mensen om, om ook al heb je vrouw, kinderen, liefde, vrienden, alles, het is heel goed voor je om, om op gezette tijden dingen alleen te doen, dat, dat is, ja, het is gewoon goed voor je hoofd en voor je zelfvertrouwen en, uh, en, en, en sommige mensen die gaan dan uh, op zo'n survival tocht in de jungle, uh, weet je wel, die, die zoeken dan, hoe kan ik overleven in de jungle met, met niks? En, nou, dat, dat doe ik niet, maar voor mij is dat ook wel die, die zoektocht naar die, die liedjes of die teksten, dat kan je alleen, dat moet je alleen doen. Dat is een hele private en dat is een opdracht voor jezelf. Hoe ga je het leven, wat ga je nou eigenlijk met het leven doen wat je hebt gekregen? En als je dan niet eenzaam maar alleen zit te ja. werken, um, ik heb je nog horen zeggen van, ja, ik heb het dan eigenlijk niet meer onder controle, want... Soms wil ik dingen maken en er komen andere dingen uit. Ja, dat is zeker. Hoe leg je dat uit? Je hebt jezelf niet onder controle. Nee, nee, nee. nee. Dat, is, het is, dat is, dat is, ik denk iedereen dat toch wel herkent. Um, ik heb een tijdje, geleden was ik bij de um, Technische Universiteit van Delft. Was, had, ik, had ik tijdelijk een soort functie, hadden ze gevraagd of ik, cultural professor wilde zijn. Nou, dat is natuurlijk, uh, klinkt heel chic, maar dat was alleen maar... Ik ging een jaar lang met, met uh, echte technische studenten. Echte beta-wetenschappers. Mensen die tien keer zo intelligent uh, zijn als ik. En daarmee onderzoeken in, in hoeverre wetenschappelijk onderzoek... ook nou eigenlijk het resultaat is van toeval of van intuïtie. Want eigenlijk heb je het over intuïtie. En dat bleek heel grote overeenkomsten te hebben. En dus je gaat wel dus waar, op pad om iets te gaan zoeken. En dat is voor een wetenschap dus ook. Ik ga bijvoorbeeld een zonnecel uh, ontwikkelen die, die met een fantastisch rendement. En al doende ontdek je eigenlijk iets heel anders. Dus vaak is de bijvangst van een onderzoek, wordt later hoofdvangst. En dat is, dat is bij muziek of uh, bij creatief proces niet anders. Ik ben op zoek naar een... Uh, Soort. Nou, een soort vorm en op weg daarheen maak ik fouten of mijn vingers maken fouten of mijn gitaar of uh, andere akkoorden of er gebeurt iets. In ieder geval je dwaalt af en dat zijpad waar je dan op terecht komt opeens dat blijkt eigenlijk het pad te zijn. En, en dat is een kwestie van zelfvertrouwen denk ik. Dat is gewoon van, oh ja oh, nou doen we het zo ook goed of beter eigenlijk. Gebeurt het dat je op het witte blad zit te staren of op het lege computerscherm? Nee. nee dat, er dat, komt altijd iets. Er komt altijd iets, ja. En vrij snel. En eerst het. Allemaal onzin. Allemaal onzin. Ik maak eerst het klei. En dan begin ik zo alles weg te halen. Dan, dan komt. Het. En. Um, nou, wat ik doe. Als je het over muziek hebt, dan. Um, uh, dat ik heel snel, als ik een melodie heb of een, een stukje gitaar, dat ik, dan zing ik het meteen in op mijn telefoon. De muziek is eerst. Was daarna de tekst, of wat? Ja, en, dan, en dan, dan zing ik het in met een tekst die nog niet bestaat. Dus de, met een neptekst. Gewoon uh, mummelen. Ja, dat is als een kindje die nog niet Engels kan en dan toch alvast Engels doet. En dan luister je daarnaar en, en dan is het al dan is het al muziek, dan is het niet meer op papier. Dan is het al... Uh, is het al uh, uh, uh, uh, een liedje is een is medium dat beweegt zich in de tijd. Het beweegt zich in de tijd, drie minuten. Dus als ik, als ik iets voor jou zing, dan neem ik je drie, drie minuten lang mee in de tijd. Een tekst op papier, dat staat stil in de tijd. Dat beweegt niet in de tijd. Je, de, het moment dat je het leest wel, maar je kunt je ogen weer... En weer naar boven laten gaan, dus die bladspiegel, die woorden, dat is dat stil in de tijd. Bovendien, als ik eh, in geschreven woorden, daar zit geen, eh, het tempo zit daar niet in, het zit, de, de, de pauzes zitten daar niet in, de dynamiek of de melodie van de stem, zit er allemaal niet in, dus eh, de muziek van de taal, Laat zich pas gelden als die wordt gesproken of gezongen. Want de betekenis van de tekst is bij mij ook, en ik ben heel trots en blij dat mensen de, de betekenis van de teksten zo in zich dragen. Dat is ongelooflijk. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor de muziek. En voor die en voor klank. En voor dat wat niet gezegd kan worden. Als het goed is moet ik ergens op de gastenlijst staan. Wat zei je daar net ook weer? Ik heb je niet gehoord. Ik had oogcontact van de eenzaamste soort. Dat is onzin als ik heb oogcontact van het eenzaamste soort. Dat ja. komt toch niet al mummelen tot stand. Um, nee nee nee, dat komt niet. Maar dat is ook echt een sleutel. Zin. Dat is wel een goed voorbeeld, want die sleutel, die hoek heb je nodig. Maar alles van de rest van de tekst, dat is echt zo. Als het maar loopt, als het maar loopt, als het maar loopt, als het maar loopt, als het maar loopt, als het maar loopt. Het maar loopt. Maakt niet uit als het maar blijft lopen. Want dat, dat is belangrijk dan. En dan ga ik dat allemaal zo invullen. En dan denk je, nou, dat is ook. Ik vul maar wat in. Ik, als het maar loopt, hè? En dan jaren later, dan denk je. Dan kijk je er niets oh Nu weet ik pas eigenlijk wat, ik, wat, ik, wat er in me omging in die tijd. Want het, het zijn ook dagboekjes eigenlijk. En je schrijft eigenlijk op wat er in je omgaat. Op een cryptische manier, die je pas later zelf kan ontdekken. Maar dat zijn wel dagboekjes. Ja. Ja. Je zit veel in de auto op weg naar concerten. Wat doe je in de auto? Uh, ik, ik luister liefst naar gesproken woord, niet zozeer naar muziek. Um, en dan uh, podcasts van, van, van alles. Nu laatst die, die hele mooie over Napoleon van uh, Johan op de Beek. Ja, ja die, die hangt aan zijn lippen. Dat is Zo'n prachtig verhaal. En uh, ja, of filosofie of een, een interview met, met een journalist of een oorlogscorrespondent. Of, ja, en de podcast vind ik wel prettig, want dat is, dat is een lange afstand en dat is ook rustig. En iemand kan gewoon een uur lang praten, dat is op de radio natuurlijk allang niet meer zo, zo evident. Um, maar, maar liever dan naar dan muziek eigenlijk. Ik weet niet zo goed waarom. Omdat ik al met muziek bezig ben, denk ik. Ja. En je bent niet met je eigen werk bezig? Ja, in, wel. In, ja, in de periode van maken dan heb ik demo's. Ja, dan heb ik ruwe mixen. En die, die draait dan wel de auto af, ja. Maar dus meer, meer technisch beoordelen van midden, laag, hoog, eh, arrangement. Weet je wel, dat is meer technisch. Ja. Of je komt in Antwerpen optreden en je denkt na nou van... Hoe zal ik de Antwerpenaren toespreken? Nee? Hmm. Um, hoe bedoel je? Wat? Ja, zo, zo een tussentekst uh, verzinnen. Dat nee. verzin ik nooit van tevoren. Nee, nee nooit. Dat is... Soms wel, soms heb je een repertoire van grapjes of dingen die je nou eenmaal vaak zegt en die werken. Maar ik voel me maar liever niet. En um, soms val je daarop terug, dat geef ik toe. Maar ik probeer echt dat niet te doen. Want het voelt best wel een beetje heel een beetje vies. Dat als je een grapje maakt, gewoon spontaan, en mensen lachen. En dat is een goed moment, dat is echt, dat is eerlijk, dat is oprecht. En de volgende dag denk je van, nou, dat was een goed grapje, die ga ik nog een keer zeggen. En dan, mensen zullen wel nog een keer lachen hoor, maar het is niet eerlijk. En, uh, maar nogmaals, uh, soms ontkom je er niet aan, dan, dan zeg je dat gewoon. Dan, uh, ja. Maar het leukste is om echt zo uh, te praten met het publiek en soms iets te zeggen of niet. Het hoeft echt niet allemaal geestig te zijn, het hoeft echt niet allemaal grappig te zijn. Gewoon iets zeggen is ook goed. En, dat is wel, en je merkt wel als je op het podium staat de macht die je hebt. Dat is een soort magische werking van het podium. Dat, uh, je staat hoger in het licht. En op een of andere manier is alles wat je dan zegt geestig. Dat gaan de mensen om alles lachen. Zet. Terwijl als je dat gewoon zou zeggen dan... Je, er is een soort werking, waardoor alles wat jij, je bent op dat moment een symbool voor iets. Theater is een hele oude vorm van, van de mens bezien. En, je, en daar voel je dan wel onder, onderdeel van. Moet je wel goed beseffen dat je daar wel, uh... ja je hebt macht. Macht over, over, over, een, over een groep. Dat is niet altijd even, even prettig. Heb je soms nood aan om je hoofd leeg te maken? Of op reis gaan in de woestijn, weet ik veel. Mediteren, begot. Ja, maar dat, dat wat ik doe, wat ik zeg, dat zo in, in een kokon zitten om, een, om vijf regels perfect te, vang, te vangen, dat is meditatie. Dat is een meditatie. Dat, dat, is, dat, dat is mijn eigen klooster. Ik heb mijn eigen klooster heb ik hier. Dus ik ben heel goed in staat ook om te vroeten en te zoeken in jezelf naar dat allerbeste. Ja, dat zou je dan een meditatie kunnen, kunnen noemen. Maar het is niet als een yoga-meditatie dat je echt de leegheid, niet denken aan iets, dat... Um, dat ja. Ik neem me al helemaal even voor om een keer om yoga te gaan beoefenen, maar tot nu toe is het allemaal niet. Hè. Waarom neem je dat voor? Want je hebt er geen behoefte aan. Ja, nee, omdat ik ben ook wel nieuwsgierig naar, natuurlijk. Net als ze, nou had het net in de auto, hoe zou het zijn om gehypnotiseerd te worden? Dat ben ik ook heel benieuwd naar. Dat bestaat echt. En je moet er aan toegeven, je moet je, moet je aan overgeven. En dan schijn je echt dus diepere lagen van je herinnering of bewustzijn te kunnen aan te kunnen boren. Onder hypnose. Daar ben ik echt heel, heel benieuwd naar hoe dat dan zou zijn. Ja. Het is meer nieuwsgierigheid. Zo. Heb je in dat rijke leven van jou al een levensmotto bij ingegaard? En ja, nou ja, dat van het een het ander komt. Dus ik heb nooit veel baat gehad bij grote plannen of grote strategieën. Of de, we doen over volgend jaar dat en over drie jaar dat en over tien jaar dat. Um, omdat je dan jezelf tekort doet aan allerlei mogelijkheden en ideeën die dat. Het is niet echt een motto. Um... Ben je nu een one-liner aan het zoeken? Nee, nee, ik probeer <laughs> te bedenken. Want een, een motto is eigenlijk een soort. Een soort uh, principe. Ja, een levens. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ja, nee, Geleiden. Een levensgeleide. Iets wat je ja. je, je leven. Ja. Maar ik denk dat het nadeel van, een, van, een, van, een, van een motto uh, is. Um, dat, dat net als het nadeel van een, van een principe. Is dat er heel veel dingen zich aandienen die niet in, het, die in dat principe passen of niet in dat motto passen. En um, ik denk dat je elke dag opnieuw een motto moet, moet vinden. En bij elke beslissing of bij elke situatie een, een, een motto moet vinden. Ik heb je ooit eens horen zeggen: getting lost is a destination. Ja, nou ja, weet ik wel. Dat, dat is dan mijn motto, ja. Dus dat is wel een <lacht> mooie motto, dankjewel. Wat zijn jouw woorden? Nou, nou wauw. <lacht> ja, wauw. <lacht> <lacht> een laatste vraag die ik niet voor mezelf kan houden, wat betekent spinvis? Oh, het is echt taal, echt klank. En, en het begint met een S, het eind met een S, dus het woord beeld is mooi. En het zijn twee dieren die elkaar nooit hebben gezien, neem ik aan. En dat dus, is ook mooi twee werelden en uh, het, het, was, het ontstond in een kwart seconde. En ik wist meteen dat het goed was. Ik weet ook nog waar het was en welke omstandigheid het was. En het schoot in mijn hoofd. Waarom? Dat weet niemand. En waar het vandaan komt, weet ook niemand. Maar ik voelde in één keer dat het goed was. Het is echt een wonder dat we nu, 18, 17 jaar later, denk ik, dat het gewoon een begrip is geworden. En ja, spin-vissuïat is gewoon een begrip. Dat had nooit anders kunnen heten. Maar ik heb het opgezocht in een puzzelwoordenboek. En het blijkt ook een echte vis te zijn. Ja, dat klopt. Dus... Dat wist ik niet hoor, maar dat, dat, dat heb ik nu, dat onder, in de modder, kruipend modder, ja, weet ik wel. zonder ogen. <laughs> <laughs> en het is ook een, uh, een heel fel gekleurd rubber kunstaas visje, een beetje met knalgeel en oranje. Die, een sportvisser, en dan spint die terug. Dus Oké, okay. ja. prima. Dat wist ik niet, dus dat uh, weet ik nu wel. Erik de Jong, dankjewel. Dankjewel. Okay. Dit creatieve lab werd muzikaal opgeluisterd door Spinvis, Spinvis en Spinvis. Onder meer met stukjes soundtrack van vele Hemels. Voor en na hoorde je ook huiscomponist Philip Glaas. Het lab vind je op vrtnieuws.be, op de podcastpagina van Radio 1 of via je gebruikelijke podcast-app. Binnenkort mag je hiermee in het hoofd van onder meer Isolde de Lazoen en aartsbisschop de Kezel. Maar dan is het al december. Voor volgende week weet ik het zo goed nog niet. Tips zijn welkom op jan.holderbeke.vrt.be of, als het echt moet, op Facebook of Twitter. Je vindt me wel.